PvdA-leider Samsom heeft gesuggereerd dat de commissie op de hoogte was. CDA-leider Buma denkt dat Samsom daarmee minister Plasterk wil verdedigen. De CDA blijft erbij dat Plasterk de commissie onjuist heeft geïnformeerd. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de commissie dat die een openbare verklaring aflegt. De Tweede Kamer heeft de wet werk en zekerheid aangenomen. Daarmee verandert het ontslagrecht. De duur van de WW wordt tot twee jaar beperkt. En er komen meer rechten voor flexwerkers. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid voor... nadat op aandringen van de Kamer een aantal regels was aangepast. Zo mogen kleine bedrijven nog tot 2020 bij ontslag... een lagere vergoeding betalen dan grote bedrijven. De SP, PVV, de Partij voor de Dieren en 50PLUS stemden tegen. Er komt een groot onderzoek naar de gezondheidsrisico's van landbouwgif. Vanaf volgend jaar krijgen omwonenden van bollevelden, fruitboomgaarden en andere landbouwgebieden daar een oproep voor. Uit onderzoek in het buitenland blijkt dat daar vaak meldingen zijn van huidirritaties en irritatie van de luchtwegen door chemische middelen in de land- en tuinbouw. Op het komende WK-voetbal in Brazilië wordt ook in Curitiba gewoon gespeeld. Het heeft de FIFA bekendgemaakt. De bouw van het stadion daar loopt ver achter op schema. Toch heeft de Internationale Voetbalbond er alle vertrouwen in dat het stadion op tijd klaar zal zijn. Op 16 juni wordt daar voor het eerst afgetrapt voor Iran-Nigeria. Curitiba is een van de twaalf speelsteden van het WK.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 De jacht op bijstandsfraudeurs is geopend. De gemeenten die een aantal jaren geleden laks waren als het ging om het opsporen van bijstandsfraude... lijken dit nu steeds meer tot een prioriteit te maken. Zo ontdekte de gemeente Rotterdam vorig jaar 6,5 miljoen euro aan bijstandsfraude. Eindhoven 1,8 miljoen euro en in Amsterdam in 2012 is er voor 6 miljoen euro teruggehaald aan bijstandsfraude. Waar de ene gemeente kiest om sociale rechercheurs in te zetten, kiest de andere gemeente voor een extern bureau. Dat vindt de VVD in Rotterdam een goed idee. Zo'n extern bureau op no cure, no pay basis. Anders gezegd, als je als bureau geen fraudeurs pakt, heb je ook zelf geen geld. Een onsmakelijke gedachte volgens de SP en GroenLinks in de gemeente Rotterdam. Zij vrezen voor geldbeluste bureaus en bounty hunters die niets of niemand vrezen. De wethouder heeft wel oren naar het plan van de VVD en gaat mogelijk een proef starten. Is dat een goed idee om die bijstandsgerechtigden door een commercieel bureau te laten controleren en te laten opsporen? Of moeten we het gewoon overlaten aan de ambtenaar? U kunt daarover meepraten bij 1 op straat. Bel daarom naar 0800 1121, Twitter, hashtag 1 opstraat of mail ons 1op nou, goede avond. We staan hier dus in Hartje Krooswijk. Vlak voor een café waarvan ze zeiden... je staat voor het verkeerde café. Want wij zijn het enige café waar mensen hier nog werken. En die hier komen. Maar hier staan we dan toch in een wijk... waar ook heel veel bijstandsgerechtigde uh, mensen zitten. We hebben in de bus natuurlijk uh, allerlei mensen aan boord... die hier met het onderwerp zelf te maken hebben. Rotterdamse politiek. Maar ook iemand die daar zelf uh, bij betrokken is als uh, bijstandsgerechtigde. En natuurlijk de mensen die opkomen voor de belangen ook van deze clublieden. Um, nou, de VVD vindt dat het allemaal nog een stukje beter en steviger kan... als het gaat om die opsporing van bijstand, uh, bijstandsfraudeurs. En dat idee om op No Cure No Pay baas te gaan werken door een commercieel bureau... Ja, dat is met name de SP in het verkeerde keelgat geschoten. Josien Streurman, jij bent hier aan boord. Welkom. En um, wij willen van, van jou Dankjewel. natuurlijk gewoon heel graag weten... waarom je dit plan van de VVD niet ziet zitten. Ik zie het niet zitten om twee redenen. De eerste is inderdaad het verhaal... we hebben gewoon sociaal rechercheurs. Die mensen zijn er ook voor opgeleid. Uh, de gemeente Rotterdam heeft er zelf voor gekozen... een tijdje geleden om een hoop van de mensen... die bij de sociale dienst werken en dit soort werk doen... om die te ontslaan. Dus er is een eigen schuld als het nu een beetje krap is... op het gebied van de handhaving. De handhaving is heel stevig. Maar eigenlijk wat ik het meest verwerpelijke vond van zijn plan... was dat daar ook een target aan verbonden was. Dus er werd niet alleen gezegd... we gaan een extern bureau op no cure, no pay basis inhuren om mensen te vinden die frauderen met de bijstand. Maar er moesten er ook nog, weet ik veel, 1500, uh, 1500 stuks in een jaar gevonden worden. En dan ga je er dus vanuit, en dat is mijn voornaamste bezwaar... dan ga je er dus vanuit dat eigenlijk ieder van die 38.000 mensen die in Rotterdam nu een bijstandsuitkering hebben, die daar gewoon recht op hebben, die netjes beoordeeld is bij hun aanvraag, waar dus besloten is u heeft recht op deze uitkering, maar dat je dus ervan uitgaat dat eigenlijk iedereen een potentieel fraudeur is. En daar heb ik hele grote moeite mee. Als je ziet wat er gefraudeerd en, en wordt in uh, Nederland... En mevrouw van de SP, waar gaat u dan uh, wel voor? Want er zijn natuurlijk partijen die zeggen, het is maar het topje van de ijsberg als het gaat om bijstandsfraude. Het is zeker het topje van de ijsberg. Dus niet iedereen van die 37.000 nee, uitkeringen maar, maar doet het allemaal niet topje van de ijsberg. Ik heb toevallig, vandaag, niet toevallig... ter voorbereiding van het interview natuurlijk... heb ik een, uh, een, een rapport gelezen van PricewaterhouseCoopers. Ja. Die hebben over 2012 bekeken wat er totaal gefraudeerd werd. Dat is meer dan 10 miljard. Dus als je alle bijstandsfraude van Rotterdam bekijkt... is dat nog niet eens een promil... Van wat er in heel Nederland. door bedrijven, door de overheid zelf fouten wordt gemaakt. door burgers richting overheid, bedrijven en andersom wordt gefraudeerd. Dus wat dat betreft. U zegt is het, ook het is maar een heel klein druppeltje ja. op de gloeiende paard. Ja. Dat rapport van PwC heeft inderdaad een schatting gemaakt. Die hebben gezegd. Uh, de sociale zekerheidsfraude. wat zij inschatten. is 153 miljoen. van die 10 miljard die eraan gehouden ja. is. Ja. Maar wel 153 ja. nou, en miljoen. Je noemde zelf het cijfer. 5, 6 miljoen in Rotterdam. Dus daar wordt natuurlijk ook meegerekend. Uh, niet alleen de periode wat de vrouw is, maar ook dat ze gestopt zijn met die uitkering. Dat ja. ze ook met hebt. Maar ik ben, ik ga ervan uit dat niet iedereen. Dat dit onbetaalde plan ook wordt gestopt. Hè? Want ja. je hebt daar een motie voor ingediend ja. en die is motie is, is verworpen. Die is wel dus Waarschijnlijk verworpen. gaat het gewoon door. Nou, dat is het dus niet helemaal waar is dat? Want dat hoopt de VVD wel. Dat hoopt de Leefbaar Rotterdam ook van harte en misschien ook een andere partij. Maar andere partijen, zoals CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, de PvdA, hebben, degen, hebben gezegd tegen de wethouder: nou, je mag het best uit gaan zoeken. Maar we zijn er helemaal niet enthousiast over. Helemaal niet. Nou, dat hebt u dan in ieder geval binnen dat er commitment is en dat het niet meer tegen te houden valt. Dat het wordt uitgezocht hè, door uh, dit college. Om te kijken of die mogelijkheden door dat externe bureau daadwerkelijk ook in Rotterdam ingezet kunnen worden. Wat verwacht u ervan? Waarom heeft u zulke hooggespannen verwachtingen van dit idee van een extern bureau op no-cure-no-pay-basis? Nou, het belangrijkste is voor ons dat als je kijkt... dat uh, we hebben inderdaad 37.000, 38.000 mensen in de bijstand zitten. De afgelopen jaren zijn we heel streng geweest aan de poort... om mensen erin te laten. Alleen als je kijkt, er zijn de afgelopen jaren ook een heleboel mensen... eigenlijk, heeft mijn links laten liggen. Ze zijn niet opgeroepen om te kijken van kunt u nog een job doen... of dat soort dingen, We zijn ook niet gecontroleerd. Nou, daar moet je kijken van hoe je daar meer mensen kunt controleren... of dat allemaal nog goed zit. Ik zeg niet dat al deze mensen fout zijn verre van dat... want de meeste mensen zullen goed goede trouw zijn. Je ziet dat we wat capaciteit hebben om die mensen te controleren... maar te weinig. En toen vonden wij... in Capelle aan de IJssel het idee... van dat dat ook op no cure en no pay basis... door commerciële partijen werd gedaan. Ja, geïnspireerd is... inderdaad door dat uh, voorbeeld... van uw uh, collega Erik Vaas... die we zo direct straks nog aan de telefoon hebben... van de VVD. Zegt u, Maarten van den Donk... we hebben wel sociale recherche... maar het is eigenlijk onvoldoende. dus we gooien er extra capaciteit bij. Maar zegt mevrouw Steurman... Nou, iedereen die recht heeft op een uitkering... ja, daar gaan we vanuit dat dat toch ten goede trouw is ingeregeld. U zegt, nou, aan de poort kan het wel goed gaan, maar wat gaat er dan verderop mis als mensen wat langer een uitkering hebben? Dat u vermoedt dat er allerlei fraude plaatsvindt. Nou, we weten gewoon dat als je ook kijkt van nu de afgelopen jaren zijn er ook wat proeven gedaan waar huis aan huis is gekeken in een aantal wijken. En dan komt er inderdaad een boel fraude naar boven. En dan soms is dat ook een stukje per ongeluk fraude omdat mensen niet handig zijn geweest met papieren. Maar er zit ook gewoon tussen. als je mensen al jarenlang een uitkering hebt, er wordt niks gevraagd. En je vult wel keurig gewoon steeds je papiertjes in en dergelijke. En je woont op een gegeven moment samen. Of je uh, doet wat met toeslagen en dergelijke. Dat, dat gebeurt gewoon. En dat is het punt waarvan wij zeggen dat moet je opsporen en dat moet je gewoon zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Want aan het einde van de dag is het zo zeker in deze tijd waarin zoveel mensen een uitkering nodig hebben, dat je zeker moet weten dat de goede mensen het krijgen. U zegt keihard uh, aanpakken en uh, zorgen ook dat uh, uh, de sociale recherche zijn werk optimaal kan doen. Hoe gaat de gemeente dit plan van u uh, betalen? Nou, dat is het mooie van, uh, van het systeem. Want we zagen, je hebt een no cure, no pay-verhaal. Het is eigenlijk zo dat als je mensen uh, fraude laat opzoeken bij uitkeringsgerechten, dat je heel snel geld terugverdient. Heel cynisch gezegd, omdat je dan uitkering niet meer hoeft te betalen. Als iemand onterecht een uitkering heeft, die zegt we stoppen daarmee, dan houdt de gemeente geld over. Dus op die manier kun je heel snel kun je dat regelen. Daarbij moet ik trouwens nog wat toevoegen, want dat vind ik een punt wat hier. Steeds, ook een vorige week in de Raad een beetje heel erg overdreven wordt Gemeenteraad gesteld. Gemeenteraad in Rotterdam. Uh, het zijn geen cowboys die we daarop afsturen. Of mensen met pitbulls. Bounty bulls, hunters. Bounty hunters. Uh, inderdaad van een soort van, van spookenjagers en dergelijke. Het gaat hier gewoon om bedrijven die ook gewoon een eisen moeten voldoen. Want anders dan mag dat überhaupt helemaal niet. Ik wil de wet beschermt die mensen ook nog. En wat het goede moet zijn is van... mensen moeten ook weer op een gegeven moment bezwaar kunnen aantekenen... als een uitkering wordt ingetrokken. Nou, dat zijn wel hele belangrijke dingen van. Als daaruit blijkt dat mensen gewoon te ver zijn gegaan... dan is het ook gewoon niet goed. Klaar. Nou, mevrouw Streurman van de SP zit meneer Van der Donk van de VVD te trappelen... Te trappelen. om trappelen. toch nog eventjes ja. de les te lezen. Okay. gang. Ik zou het graag nog heel even hebben over de definitie van fraude. Sinds de fraudewet bestaat, wordt alles fraude genoemd. Dus neem bijvoorbeeld een Kaapverdiaanse vrouw. Dit soort dingen gebeuren. Die heeft een baan als schoonmaakster. En die heeft af en toe een aanvullende bijstandsuitkering. Die mevrouw heeft drie kinderen. Die is alleenstaand. Die mevrouw die wil graag kleding kopen voor haar kinderen. Als zo iemand, dat vindt de SP als zo iemand, hoe weer zeer we ook zijn tegen fraude... dat mensen tien eethuizen hebben... of een bloeiend tweedehands autobedrijf. Natuurlijk, dat moet aangepakt worden. Die mensen hebben geen recht op uitkering. Maar als zo'n vrouw één ochtend per week een café schoonmaakt, zwart... en daar wat bij verdient, dan noem ik dat geen fraude. Dan noem ik dat goed voor je kinderen zorgen. Sterker nog, in ons verkiezingsprogramma staat... dat, dat het juist goed zo zou zijn... Er pastoor die zei, als je brood stelt... dan is het prima dat als werk, je daar de armen mee voedt. Nee, maar stel maar zegt dat, u daarmee als SP... Want er komt een nieuwe wet in Nederland. Dat als wij op menselijke gronden vinden. Dat je best zwart mag werken naast je uitkering. Nou dan sterker nog in ons, ons verkiezingsprogramma staat. Dat je 160, 200 euro per maand bij zou mogen kunnen verdienen. Bij je uitkering. Want dat zorgt er ook voor. Dat mensen inderdaad doen. Wat de maatschappij van ze vraagt. Proberen goed voor zichzelf te zorgen. En er zijn heel veel mensen op het moment. Die gewoon niet rond kunnen komen met hun vaste last. Omdat ze een uitkering hebben. Of werken met een aanvullende uitkering. Ja, maar dan omdat een dan salaris het, Als u dat zou willen dan is. is het dat toegestaan. Als mensen over de 100 euro grens toe, het heen gaan, dan moet misschien het gaat toch nu de tegen partij de van uh, gaat Maarten tegen van der de Donk in. er weer ja. achteraan om ja. vervolgens die fraude op te sporen. Ja. En met u is zo belangrijk erbij, meneer Van der Donk. Ja, heel eventjes ja. naar Jussef, even, want nou. hij is bijstandsgerechtigde. Ja. En u hebt natuurlijk gehoord van het plan van de VVD: ja, stevig uh, aanpakken. Um, wat vindt u van dat idee? Nou, ik zal eerst zeggen, ik heb net iets heel belangrijks gehoord... waar, waar ik het heel erg ja, mee eens met de mevrouw die naast mij zit van de SP. Mevrouw Sturman van mevrouw de SP. van de SP. Ze heeft net gezegd, je moet eerst kijken, want kijk, fraude komt niet alleen voor bij mensen die een bijstand hebben. Laten we eerlijk zijn. Er zijn ook mensen die in de politiek ook, ook frauderen. Dus ik vind dat, dat het een beetje dat je zegt... Dat begrijpt iedereen. Dat maar het ben... gaat nu natuurlijk wel even over ja, de, dus de schatting. Je, je, je, 153 miljoen euro aan ja, in dus Nederland je moet, aan je kijken, kijk, je moet ook Dat ja. wil je aanpakken, toch? Ja, dat wil je aanpakken. Maar sowieso, kijk, dit initiatief... Ik vind het eigenlijk persoonlijk. En, uh, ik denk dat er ook heel veel mensen... want toen ik hier ook kwam, heb ik een beetje aan mensen gevraagd... wat vinden jullie ervan? Die in de, ja, ze zeggen, we vinden het belachelijk. Maar uh, wat vinden ze dan belachelijk... Je er zijn toch ja, ook bedoel, mensen die zeggen, kijk, van, ja, je moet het in stand houden dat je goed handhaaft... omdat je anders de, uh, uh, de legitimiteit onder het stelsel uh, vandaan trekt als je zomaar nou, wat vinden ze heen. belachelijk? Kijk, ze vinden niet erg dat, dat het aangepakt wordt, maar de manier hoe... Kijk, dit gaat wel heel erg te ver... Ik bedoel, u maar wat gezegd. gaat er precies te ver? Nou gaat te ver. Kijk, als je het gewoon laat doen... zoals dat nu is, hè, door de abtenaren... of die, uh, die, hoe noem je die mensen die langs huis komen. Maar nu wordt iedereen de dupe. Dit zijn me mensen gewoon die uh, netjes hun huis... laat ik het zeggen, die, die er geen misbruik van maken. En die zijn nou de dupe. Dat betekent nu dat er mijn gegevens... privacy, als het ware, het is hetzelfde als iemand... die in mijn slaapkamer komt. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat die gegevens van mij... bij de belastingdiensten... dus wie geeft deze mensen het recht... dat, dat ze mijn gegevens mogen... En met deze, we gaan het aan meneer Van der Donk vragen, die heeft dat plan bedacht. U zegt eigenlijk van nou, uh, uh, het, vooral het risico dat mijn gegevens in handen van een commercieel bureau straks komen te liggen, dat vind ik zorgwekkend. Hoe gaat dat straks met die gegevens meneer Van der Donk? Nou ja, op zich is daar heel weinig nieuws onder de zon. Want kijk, nu praat ik over een commercieel bureau. die tot op een no, -no basis zou moeten doen. Je ziet nu al dat de gemeente regelmatig van commerciële bureaus. mensen inhuurt als uitzendkrachten. die ook dezezelfde dingen mogen doen. En waarom mogen ze dat doen? Omdat die mensen daarvoor zijn opgeleid. en omdat die mensen er ook gewoon wat dat betreft. aan regels gehouden zijn. Ze mogen die cijfers niet zomaar verkopen aan niemand. Ze mogen er verder niks mee doen. Dat ligt vastgelegd in dit soort contracten. Een ander punt is. wat net werd gezegd door mevrouw Streurman, is van. ja, laat mensen een beetje zwart werken, want dan kunnen ze hun hoofd boven water houden. Dat vind ik dan juist ook weer de wereld op zijn kop gezet. Op dit moment is het al mogelijk om een soort van... voor een gedeelte een uitkering te krijgen, voor een gedeelte te werken. Daar wordt al wat aan er tegemoet gekomen. Maar ik denk dat het hek van dan zeggen, van een beetje zwart werken is vooral goed. Want aan het einde van de dag, wat je doet, is je benadeelt toch de mensen... die uiteindelijk jouw uitkering mee betaald hebben. En dat zijn niet alleen hele rijke mensen die dat allemaal zomaar weggeven. Dat zijn al die hardwerkende mensen uit Rotterdam. Nou, hier in Krooswijk dreigt de discussie bijna een andere kant op te gaan. En de klok valt om, maar dat kunnen wij hier allemaal hebben de discussie op te gaan of je wel of niet mag bijverdienen naast je uitkering... hoeveel dat dan zou mogen zijn. Maar we hebben ook in, uh, uh, dat zei je van Maart van Donk al... een inspiratie uh, die hij heeft gevonden in een praktijk... bijvoorbeeld in Capelle aan de IJssel. We hebben Erik Vaze, de wethouder Sociale Zaken, aan de telefoon. Goedenavond, avond, meneer Vaze. Goedenavond. Nou, u hebt al zo'n bureau ingeschakeld, uh, zo'n extern bureau... op no-Q, no, Q, no, K, no basis. Er wordt hier enorm getwijfeld aan... Uh, Oh, u moet de radio uitzetten. Ik, Lukt dat? Ik heb, zelf, want, ik hij heb komt hier. Uh... Oh. <laughs> nou, Gaat u dan gewoon van Akit? Want uh, de twee belangrijkste punten die er in de bus qua tegenstand leven... is één, privacygevoeligheid. En twee, uh, het echt opjagen van mensen uh, die misschien niet eens zo enorm frauderen. Hoe kunt u daar uh, vanuit Capelle de luisteraars een geruststelling opgeven? Nou ja, in Kapel heeft in ieder geval goed gewerkt. En door de economische crisis krijgt de gemeente uh, meer aanvragen voor een bijstandsuitkering. Ik vind wel dat wie recht heeft op een uitkering, die je ook moet krijgen. En dan zo snel mogelijk, dat is één. Uh, voor 2011 hadden wij te maken met een tekort op de bijstand. En daarom hebben wij uh, eind 2011, begin 2012, extra medewerkers ingezet op fraudebestrijding. Dat hebben wij inderdaad gedaan door een extern bureau in te huren op basis van no en. Wat het bureau ook deed, het werkt altijd onder de verantwoordelijkheid van onze eigen medewerkers, de, de sociaal regisseurs. En zij deden dan ook de laatste controle, de laatste check. Voordat uitkeringen werden beëindigd of kortingen werden gegeven. Dus de informatie blijft bij de gemeente. Zijn er nou ook meer klachten gekomen? Want we kunnen ons natuurlijk wel iets voorstellen bij het idee dat als je dan ook no no HUNOPEP, dat je ook wel graag als extern bureau natuurlijk wat uitkeringen wil stopzetten. Want het verdient tenminste uh, levert je wat op als bureau. Zijn er dan ook veel klachten binnengekomen? Meer ja, klachten dan op... anders? Het is natuurlijk wel zo dat op basis van de wet en regelgeving. Uh, dit onderzoek wordt gedaan. Hè. En op basis van onze eigen verordening. die weer door de gemeenteraad is vastgesteld. Uh, zoals u weet. Is, heeft iedere gemeente. een onafhankelijke commissie van bezwaarschriften. En het aantal bezwaarschriften in 2012 ten opzichte, ten opzichte van. 2011 is wel wat toegenomen. Maar het aantal gegrond verklaarde. Uh, bezwaarschriften is met 10% afgenomen. Dus volgens mij hebben we dat. Uh, op goede U zegt gedaan. dat bezwaar speelt niet. Dan hoor je ook wel eens van mensen dat uh, uh, zo'n bureau. Uh, omdat zij uh, die prikkel hebben, die financiële prikkel hebben, en geloof dat er in contract kan worden opgenomen, dat dan binnen een half jaar of zo niet meer mensen terug moeten komen met uh, uh, een, een nieuwe klop op de poorten van een uitkeringsinstantie. Dat die ook wel de hele makkelijke fraude opsporen. En het voorbeeld wat dan wordt genoemd, is dat je tien uh, jaar je bankafschriften moet uh, bewaren... en dat kan je dan niet laten zien. En dan krijg je nog een moment om dat te kunnen herstellen... als je dan vervolgens nog niet uh, die, te, die stapel bankafschriften tevoorschijn kan zeggen u bent in gebreken gebleven, einde, uitkering. Klopt dat of zijn dat spookverhalen? Nou Wat mij betreft in van Capelle zijn dat spookverhalen geweest. Ik zei net al, het bureau werkte onder verantwoordelijkheid van onze eigen medewerkers... en uh, die deed het laatste check. en ja, Dat werd allemaal keurig uh, volgens de wetten gedaan in onze eigen verordening. Nou, dank u wel. Nou, in ieder geval heeft u Rotterdam enorm weten te inspireren. En uh, wordt u, uh, uw aanpak nog geëvalueerd op korte termijn? Dat er uh, meerdere steden van kunnen profiteren? Uh, dat is al geëvalueerd. Dat heeft in een, uh, in een verslag gestaan voor 2012... Oké. Okay. Nou, dank u wel. Meneer Vaas, wethouder Capelle aan de IJssel. Die als eerste is gestart met zo'n extern bureau. In onze bus, hier in Krooswijk, ook Hans Gozen. U bent van de Rotterdamse Sociale Alliantie. Een netwerk tegen armoede en sociale uitsluiting. Wat vindt u van het idee? Een extern bureau, commercieel, no cure no pay. Die gaat kijken of dat er bijstandsfraude wordt gepleegd in Rotterdam. In aanvulling op de sociale recherche. Wat wij wel eens doen is uh, lesgeven op uh, de Rotterdamse Hogeschool. En dan vragen wij aan de mensen van... hoeveel mensen in de bijstand zouden nou fraude plegen? Eerste instantie hoorden we altijd 80%. Maar gelukkig weet ik de juiste cijfers. En nou, dan nu... bent u wel een heel bijzonder mens. Wat zijn de juiste en, cijfers? En de juiste cijfers heb ik nu gehoord. Uh, 5 miljoen. Op een totaal van 550 miljoen aan uitkeringen, uh, WWB. Dus dat is 1%. Nou, dat is wat terug is gehaald zover, wat is aangetoond. Wat denkt u? Is het niet het topje van de ijsberg? Ik denk het niet, nee. Zeker niet. Ik denk dat het hoger uit, uh, anderhalf keer, zoveel binnengehaald kan worden. Ik, ik snap ook niet waarom uh, eigenlijk Maarten van der Donk... de meest sociale VVD'er... op dit moment, net voor de verkiezingen... dit dus uh, naar voren brengt. Ik denk dat dat wel daarom gaat eigenlijk, om die verkiezingen. Ik denk van ja, ga nou niet concurreren met andere partijen... die dat soort dingen ook zeggen. Wees nou gewoon sociaal. En wees nou gewoon, zoals wij met elkaar gesproken hebben kort geleden... gewoon meedenkend over dingen. Hoe we dus de mensen in Rotterdam... ...een stuk verder kunnen helpen. Natuurlijk, mensen die misbruik maken... ...moeten natuurlijk vervolgd worden. Maakt, maakt mij niet uit. Maar gaat het niet overdrijven? en gaan mensen niet extra achter hun... Kont zitten, laat ik het dan zomaar zeggen. We gaan het uh, vragen aan uh, meneer Van der Donk. Maarten Van der Donk, lijsttrekker VVD. U bent zo'n aardig mens en u gaat u die mensen opjagen. Dat hoeft toch helemaal niet? En ik ben trouwens niet de lijsttrekker. Uh, nee, nee. nee. het oh, nee. is ook zo. Dat is nee. net Baljeun. Ja, natuurlijk. Nee, ik ben, ja, nee, ik ben slechts de bescheiden fractievoorzitter. Nee, maar kijk, de, de, over, over dat sociale. Mijn plan is in de grond gewoon heel sociaal. Waar het de VVD om gaat, de sociale rechtvaardigheid, zodat mensen die recht op iets hebben, dat die het ook krijgen. En ik ben de eerste om hier te zeggen dat er ook een heleboel mensen in Rotterdam zijn die niet frauderen en ik ben ook de eerste hier om te zeggen dat mensen in heel veel gevallen heel terecht een uitkering krijgen en dat het ook niet anders kan. Wat mij boos maakt is dat je ziet dat we met een heel groot contingent aan geld zitten. Dat we dat moeilijk kunnen opbrengen op dit moment als gemeente dat het bij de goede mensen terecht moet komen. En daar wil ik ver in gaan. En, maar kunt u dan toch nog één keer uitleggen, misschien ook aan mevrouw Streurman, waarom dat dan moet met een extern bureau? En waarom kunnen dan niet de sociale rechercheurs van de gemeente zelf die taak opbrengen? oppakken waar ze al van zijn. De sociale regisseurs moeten dat ook doen. Die moeten vooral ook doorgaan waar het mij om gaat. Wat ik straks aan het begin van de uitzending al zei. Er zijn heel veel mensen de afgelopen jaren niet gecontroleerd. Capaciteitstekort, noem het allemaal maar op. Ik wil dat zoveel mogelijk die bak van de sociale diensten in beweging is. Overigens niet alleen voor fraude, maar ook om mensen uit te nodigen. Kun je nog wat doen? Zit je met problemen? Dat is een heel belangrijk punt. En dat je met dat noq Q no kun je bij wijze van spreken gratis, zeg ik tussen aanhalingstekens, dan nu extra capaciteit krijgen. Maar dan zou je dus ook die ontslagen mensen bij de bijstand zou je opnieuw weer in uh, dezelfde positie kunnen brengen. Dat zou dan nog een goed idee zijn, dat die mensen in ieder geval weer een baan hadden. En nu gaat u, meneer Van der Donk, gaat iets wel erg presenteren alsof er wat maatschappelijk werk langskomt. Hè? Dat is ook weer niet helemaal waar. Nog één ding wilde ik zeggen over die... Miljoenen die binnengehaald worden. Ik weet niet of de mensen die hier thuis naar luisteren een enig besef hebben van wat de gemiddelde mens die in zo'n situatie zit. De enkele miljonair die bijstandsfraudeur is, daar gelaten natuurlijk. Want ik heb ooit wel eens, ik zit namelijk zelf in die bezwaarschriftencommissie waar meneer Vaas over sprak. Ja. Bijstandszaken. En ik heb ooit eens een mevrouw in daar gesproken die had een miljoen aan kunst dat ze verzameld. en een bijstandsuitkering. Het en bestaat ze buiten wel. de boeken gehouden. Het, ja. het bestaat wel. Maar je hebt ook mensen met huizen en noem maar op. Maar als we het over de gewone mensen hebben die op een fout betrapt worden. die iets in hebben geleverd, iets te laat in hebben geleverd. de vakantie niet helemaal goed op hebben gegeven, of inderdaad die die Mevrouw die, maar meneer Van der Donk, nee, dat maar, is toch nee, een maar, goed nee, punt. Weet, weet u wat die mensen terugbetalen per maand? 49 euro. Meer kunnen ze niet terugbetalen. Want we hebben te maken met een beslagvrije voet in Nederland. Dus als die mensen nog steeds op dat uitkeringsniveau zitten. en niet op een hoger bedrag. dat ze ineens een baan vinden met een groot salaris. dan kunnen ze dus maximaal 49 euro per maand terugbetalen. Er zijn dus mensen die hebben nu een schuld aan de broek. van de sociale dienst van 30.000 euro. Sinds de fraudewet wordt die verdubbeld. Want dan krijg je een fraudeboete. Dus ja, hebben ze hebben 60.000 euro aan de broek. Bedrag. Die mensen die moeten 200 worden. willen ze die schuld af kunnen. Dus al die maar dat verhalen is een die we nee, de Eenbare ja. vorderingen. Ja, maar u maar, maakte net een aardig maar, punt wat dat ik weer voor wil leggen aan meneer Van der ja. Donk. Dat u zei namelijk, nou, als het nou gaat om al die te late dingetjes, uh, niet je vakantietijd op tijd hebben doorgegeven, is dat dan wel echte fraude? Moeten we ons niet richten op die echte, echte bijstandsfraude? Wat is in uw ogen nou de echte bijstandsfraude waar zo'n bureau dan achteraan moet? Nou, Ook wat dat betreft is de wet en regelgeving er heel duidelijk in. Als jij zo'n kleinere fout maakt, is het ook niet zo dat je definitief je uitkering kwijt. Maar zo'n is voor zo'n premiumbureau zijn dat natuurlijk wel de aantrekkelijke zaken om op te sporen. Dat moet u toch toegeven. Die vinden het misschien minder interessant om achter iemand aan te gaan... die dan heel veel zwart werkt liever het vakantiebriefje niet goed ingevuld... of die bankrekeningen niet geregeld. Nee, dat is dat niet zo, want, je geld. want waar, waar het over, over gaat... en dat is ook zoals het in Capelle is gebeurd... is dat als mensen inderdaad op korte termijn weer terug konden komen... bij de sociale dienst, dan was het ook niet zo... dat je daar dan het volledige bedrag voor kreeg... van iemand die een grote fraudeur was... en die helemaal uit de boeken verdween. Gaat u dat dan ook materieel controleren? Dat er dus ook in het opsporen van die zaken zelf... wordt gekeken naar, is dit dan wel echte onwenselijke fraude? Vinden we dit dan echt echte fraude? Nou ja, volgens mij fraude daar moet we dan duidelijk over zijn. De wet heeft, daarin, heeft daar een definitie van gemaakt. Dan moeten we geen Rotterdamse variant op gaan verzinnen. Dat lijkt me absoluut niet handig. Daar hebben we ook een gemeente. Nee, maar u verzint voor... er wel een variant op waarbij een commercieel bureau straks natuurlijk toch een afweging gaat maken. van Hoe, komen, hoe kunnen wij onze eigen broek weer ophouden? Maar, maar, maar het commerciële bureau, die, die, die heeft de verantwoordelijkheid of ze het inderdaad daarmee kunnen doen, ja of nee. En of ze het willen doen, ja of nee. Het simpele wat net ook door de Vaas wordt van als mensen het volgens de manier moeten doen zoals de gemeente het ook doet. Want zo is het in kapellen gebeurt zo zou je het hier hier ook moeten doen. Je zoekt dingen na. Volgens dezelfde regels is het op een gegeven moment aan zo'n bedrijf... om te kijken van of ze dat kunnen waarmaken, ja of nee. Nou, Er worden hier een aantal mensen een beetje zenuwachtig... van ja. dat idee dat het aan een bedrijf wordt overgelaten. Maar ja. die kant van het verhaal hebben we natuurlijk al belicht. We hebben een beller aan de telefoon bij 1 op straat. Mark, goedenavond. Hoi, avond. Jij uh, vindt Mark het een, uh, uh, uh, een, een slecht idee, dat commerciële bureau. Want jij zegt eigenlijk die instanties die nu het werk moeten doen... die doen het goed genoeg. Is dat uh, daadwerkelijk wat jij vindt? Wat ik vind is inderdaad, het is natuurlijk een, uh, die mensen zijn ook beëdigd. Hè? Dat zijn mensen die zijn ingezegeld, beëdigd. zijn ambtenaren. bevoegdheid, dus daar zit ook weer een wet aan vast. En ik denk als je, dat ze daar ook al over struikelen in zo'n geval. En ja, dat no Q, no P, dat zijn natuurlijk een beetje. Woord zeg het wel, het is een Amerikaans woord. Ja, dat, is een, dat zijn een beetje enge toestanden, denk ik. Enge toestanden. Nou, bedankt uh, Mark voor uw mening. Het onderbouwt uh, mevrouw uh, Streurmans uh, uh, positie vanuit uh, de SP. U wordt gesteund. Hans, je wilde nog iets zeggen vanuit de Rotterdamse Sociale Alliantie. Ja, ik, ik ben een beetje. Uh, ja, deze mening is ook erg interessant. Maar. Uh, ja, ik geef het even door eigenlijk. Want ik moet nog even nadenken. Via het erg? Oké. Okay. Nou, misschien ter afsluiting van uh, dit programma. Er wordt natuurlijk ongelooflijk veel geprivatiseerd in Nederland. Hè? Dus de, de beveiliging op heel veel plekken is al geprivatiseerd. Uh, is dit gewoon niet een nieuwe stap, mevrouw Streurman? Waar we gewoon even aan moeten wennen. Nou, ongetwijfeld. Want uh, er zijn ook al plannen om bijvoorbeeld... Uh, het gedeelte van de schuldhulpverlening uh, uit te besteden. Omdat de ambtenaren daar geen tijd meer voor hebben en zo. Ja... Ik denk dat je als, over, als lokale overheid ben je degene die besluit of mensen recht hebben om een bijstandsuitkering of niet. Dus dan vind ik ook dat je als lokale overheid moet besluiten of mensen en dat recht. Ja. Die uitkering ontvangen of niet. Dus of en dat is die, die controle aan de poorten. En wat ja, u natuurlijk nee, maar ook, ook in de loop van de, discussie, de uitkering uh... moet, moet die controle okay. bij de lokale overheid Maar kan dan niet gewoon, diegenen die er nu van zijn, gewoon veel beter handhaven? Als je moet solliciteren, wordt dat gewoon gecontroleerd. Dat schijnt natuurlijk nu ook in Rotterdam helemaal niet aan de orde te zijn. Is dat niet gewoon een veel slimmere eerste stap? Gewoon de afspraken die al zijn gemaakt, meneer Van der Donk, gewoon eens handhaven. Ja, maar dat is een van de redenen waarom ik deze mensen erbij heb. Wat er nu gebeurt, is dat men met name gaat zitten op die groep... waarvan men zegt, die staat niet ver van de arbeidsmarkt af. Dus mensen die recent werkeloos zijn geworden... waarvan ze denken, die kunnen snel weer terugkomen. De groep daaronder, daar wordt veel minder mee gedaan. Want men zegt, dat is minder kansrijk. Nou, daarmee disqualificeer je ook een hele grote groep mensen. En heb je er ook geen omkijken meer naar, Denk men Dit is baarlijke nonsens. Sorry, meneer Van der Donk van de van Baarlijke nonsens. Baarlijke nonsens. U heeft gelijk als het gaat. Want je hebt twee typen klantmanagers, bij de sociale Dienst. De een doet het werkgedeelte. De ander doet het inkomensgedeelte. Het werkgedeelte is inderdaad die hele strikte verdeling gemaakt. Tussen kansrijken op de arbeidsmarkt. En minder kansrijke op de arbeidsmarkt. Ongeveer 50-50 voor die 38.000 mensen. Maar het inkomensgedeelte. Dat is zonder, uh, zonder enig onderscheid. Zeg maar. Dat is op iedereen precies dezelfde controles. Dezelfde huisbezoeken. Dezelfde controles. Dus ik zit hier goed in. En dat, dat wordt geen onderscheid gemaakt. Maakt of je kansrijk, kansrijk bent op de arm. De enige reden dat misschien zo'n bureau nodig zou zijn, omdat u vindt dat er te weinig, nog te weinig wordt handgehaafd. Hè, dat is het probleem wat er blijkbaar is, is omdat er recent heel veel ja. ambtenaren door uw college zijn ontslagen. die Punt. Oh, dat is het dan. Is het dan. We, he, we gaan toe naar de afronding van uh, deze uitzending van 1 op straat. Die gaat over het wel of niet uh, vinden met elkaar hier. Of het een goed idee is dat er een commercieel bureau achter de bijstandsfraudeurs aangaat. Uw zorgen, meneer Jozef, zijn niet weggenomen over wat er met uw gegevens gebeurt. U, meneer Goosen, vanuit uh, de nee. Rotterdamse Sociale Alliantie blijft natuurlijk ook de komende periode druk kijken hoe dit zich gaat ontvouwen in Rotterdam. Zeker dit was 1 uh, op straat. Als u ook wil dat we bij u langskomen, mail. Dan. Uh, morgen zijn we er weer om 8 uur. En in twee dingen, zo direct, uh, gaat het uh, gesprek uh, over Nederland wintersportland. Met de directeur van Snow World, Koos Hendricks. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws van half negen met Freddy van Tijn. Dit is Radio 1.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 Het is de bloedigste dag sinds de protesten tegen president Janukovic eind vorig jaar uitbraken. Vandaag zijn zeker negen doden gevallen. Van Hattem vlees in Dodewaard is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ges gesloten. Het bedrijf stond al weken onder toezicht omdat niet zeker is of het vlees aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet. Mogelijk is vlees van zieke paarden in rundvleesproducten verwerkt.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 Greet Rijntjes. Een heel goedenavond. Wist u dat succesvolle skiers uit landen met echte bergen... die nu aan de starts verschijnen in Sochi... hier in Nederland trainen? Nou, ik niet in elk geval. En ze doen dat in de indoor-skihallen van mijn gast van vanavond... Koos Hendricks. Goedenavond. Goedenavond. Ja. En dan ziet u zo iemand vervolgens glijden over die pistes in Sochi. En wat denkt u dan? Ja, dat ik, daar voel ik me op de een of andere wijze ook een beetje mee verbonden ook. Hè. Want die, die grootheden die zijn allemaal in de, bij ons in Nederland aan het trainen geweest. In de zomermaanden weliswaar. Maar ter voorbereiding voor wat ze nu op dit moment aan het, aan het doen zijn. Ja, verbonden naar mij. Ja. Mocht u willen twitteren over deze uitzending, gebruik dan hashtag twee dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja. Ja, zakenman Koos Hendricks... de man achter een aantal indoor-skihallen in Nederland... heeft de grootste plannen voor buitenlandse hallen. Onder andere in Shanghai en Barcelona. Uh, u houdt veel van skiën, maar ook van schaatsen. Uh, vandaag wilde u liever dat Sven de 10 kilometer won... of uh, Jorrit Bersma. Ja, ik, ik was wel duidelijk voor Sven. Ja. Ja? Ja, dat, maar dat heeft natuurlijk een stuk historie. Wat er gebeurde vier jaar geleden... Dat is natuurlijk het meest dramatische wat je kunt overkomen. Ja, de verkeerde baan. De verkeerde baan. En het was in dit geval ook omdat Kempers nog steeds zijn coach is... was het eigenlijk voor twee mensen die vandaag konden winnen... om dat af te sluiten. En dat, dat maakt het voor mij extra dramatisch. Dus, uh, ja, ja okay. ik voelde ook helemaal met Campers mee. Ik dacht, oh, nu is het ja. nog extra erg voor hem. Ja, echt, echt ook voor hem. Dus het was vandaag was het geweldig geweest voor Kramer... maar ook voor Kempers. Ja, precies. Dat is, uh, ja. ja, twee kampen dat waren dat er is. ook op de redactie trouwens. Ja. Um, we gaan u het komend half uur beter leren kennen. Uh, en daarom ook om te beginnen uw keuze uit de actualiteit. Twee dingen uit het nieuws. Uh, u koos het nieuws over de koers van het aandeel Snow World. Uw bedrijf ging december ja. uh, naar, de, naar de beurs. Ging goed, uh, maar de koers, zo kopte de kranten kelder dun, Van ja. uh, 12,50 naar inmiddels hoeveel? Uh, <coughs> Vandaag sloot hij op 8,55. Mm -hmm. Hoe uh, vaak checkt u het per dag? Uh, nou, <laughs> nee, dat, dat doe ik niet. Dat, uh, dat doe ik absoluut niet. Alleen in deze dagen is er, een, is er zoveel hectiek omheen. En dan word ik regelmatig ook door allerlei media benaderd. En dan heb ik ook ernstig de behoefte om uit te leggen en toe te lichten... dat wat er gebeurt en wat er in de kranten staat... eigenlijk toch iets genuanceerder zou moeten. Grijp uw kant? Uh, wij, uh, wij hebben van begin af aan... We zijn 12 uh, december zijn we genoteerd op de... AX, de beurs. En wij via onze informatie en ook via uiteindelijk het prospect... wat is door de AVM's goedgekeurd... hebben we aangegeven dat wij minimaal 8 euro voor het aandeel aan waarde willen hebben. En toen wij daar openen was de koers in één keer 18,80 euro. En dat is met heel weinig handel. Er waren ook heel weinig aandelen beschikbaar... En dat heeft mij buitengewoon uh, verbaasd. En dat heeft ook niet uh, dat gebracht wat je normaal gesproken zou kunnen zeggen. Nou, dat is geweldig dat je een hoge koers hebt. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet geweldig. Er zat enorm veel lucht in. Want wij kennen de waarde. Het was 8 euro. Ja, en die ja. zit er nu nog boven. Maar ja. hoeveel heeft het uiteindelijk opgebracht? Uh, de, de emissie is uh, gesloten afgelopen uh, uh, vrijdag, vorige week donderdag. En dat... Uh, dat was 6 miljoen euro. Ja, want in uw persbericht, want dat had ik er even bijgepakt... staat dat u 7,5 miljoen wil eigenlijk dat het opbrengt. Ja. Dus daarom komen we dat ook in dat soort krantenkoppen. Ja. Zo van de zwarte piestes stond ergens van Snow World. Ja. Um, omdat het dus niet precies is wat jullie ervan verwacht hadden. Nou, dat is... Ja, dat, dat vraagt natuurlijk om toelichting. Door al die negatieve berichtgeving die is losgekomen vanaf 12 december... is natuurlijk onder wat wij willen vooral een publieksaandeel zijn... Is daar onrust over ontstaan? Alle bladen die erover schrijven, beleggersbelangen, allerlei platforms die je tegenwoordig hebt, dan ja. blijft het opstaan. Ja, dat hoort erbij, hè? Dit is, u, u gaat opeens op die manier naar de beurs. Ja. Het is een hele andere business. Is dat moeilijk? Is dat? Dat ja, is, schakelen. Ja, het is heel erg schakelen. Want ik ben echt een perfectionist. En ik hou alle onderdelen binnen mijn bedrijf heb ik onder controle. En nu gebeurt er ineens iets. Dat heb je niet onder controle. En Dat vindt u uh, moeilijk. Ja, dat is dat, nou ja, moeilijk. Het, het is een van de dingen. Dat, ik heb dat ook wel onderkend. Alleen als je bijvoorbeeld als voorbeeld neemt afgelopen weekend... het is een fantastisch weekend. Enorm druk. Hard gewerkt met, met het hele team. En als je dan uh, de volgende dag op de krant, in de kanten leest... Uh, Snoword zit op de zwarte piste en wordt uh, uh, geleid af. Uh, keldert enzovoort. Al die uitdrukkingen. Ja, dat irriteert enorm. Omdat u denkt het ligt genuanceerder. Ja, dat, ja. Uh, dus, want wij zijn heel erg tevreden. Want ja. uh, de koers is boven datgene wat we, waarop we introduceerden nog steeds vandaag. Tweede ding wat u eruit gepakt heeft. Um, Sochi gerelateerd trouwens. Um, de discussie uh, over de overmacht van de Nederlanders bij het schaatsen. Hè? Ja. Vandaag ook weer drie oranjes op het podium. Ja, geweldig. Uh, ja. Ja. U uh, haalt dat er niet voor niks uit, denk ik dan. Daar vindt u vast ja. iets van. Ja, absoluut. Kijk... <laughs> Er is zoveel discussie aan overhand ontstaan. En dat, dat vind ik onbegrijpelijk. Het is inderdaad zo dat we extreem goed op dit moment presteren. Met, met op vele vlakken. Er zijn de dames, de heren, afstanden. En dat moet je uh, koesteren. Dat is geweldig. Dat maak je waarschijnlijk ook maar één keer mee. Dertig uh, jaar geleden waren er spelen. En er was er niet één medaille voor Nederland. En uh, nu hebben we er heel veel. Nou, dat zijn momenten. We hebben nu heel veel talent. Geniet ervan is eigenlijk ja, wat zegt. De, Ja, ja. Koester dit, het is geweldig dit. En als u zegt, ik vind het geweldig. Wat betekent dat dan? Iets voor u persoonlijk geweldig? Ja, nou, ik ben een Nederlander. En uh, ik ben dan echt 100% Nederlander. Krijgt ik u vind tranen? Het, ja, ik, vind, ik kan er behoorlijk emotioneel over worden, ja. Ja? Ik vind, ja ik, nou ja, als ik, ik heb bijvoorbeeld bij Kramer ken ik de achtergrond. Ik weet wat hij ervoor laat. En, uh, en de, de inzet. Zo'n onwaarschijnlijk top en topsportman. En dan, uh, wat er toen gebeurde vier jaar geleden. Dat is bij mij ook vier jaar blijven hangen. En dit was het ultieme moment dat hij dat achter zich kon laten. En dan is hij vandaag verslagen op een natuurlijk hele fantastische ja. tegenstander. Dus dat is allemaal in orde. Maar ik had het wel graag anders gezien. Want u kent ja. hem ook persoonlijk? Ja, ik ken hem persoonlijk. Via, ja. um, hoe was het ook alweer? Dus, uh, de, een, een hele goede vriend van mij, de, ook een sportman, uh, Frens van As. is de vader van Naomi. Ja, en Hij is een uh, ja, vriendin. vriendin van. Uh, ja. Heeft u al contact met hem gehad vandaag? Uh, nee, vandaag niet. Hij is in Sochi, dus uh, dat was, was wat lastig. Durft u nog even niet? Even, beter even niet. Nu. Nee, nee. Even, even morgen ja. afwachten. Um, ja, Wat uh, er nu wordt geopperd, he, om, om dat in elk geval voor, voor de wereld spannender te maken... is uh, om die tien kilometer um, te veranderen. En um, schaatshistoricus Marnix Koolhaas zegt dat het volgende over.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 Uh, bijna nooit alleen naar de finish, maar in een groepje. En dan komt het toch aan op de goede sprinters. En daar zou bijvoorbeeld iemand als die Bart Swinks... die dat gewend is bij het inlineskaten... Uh, veel meer kansen hebben dan uh, in de reguliere 10 kilometer... zoals die nu gereden wordt. Hoe zou u hier tegenover staan? Nou, ja, mijn eerste reactie... Ik hoor dat nu voor het eerst... Uh, ik denk dat het... Kijk, schaats is een hele technische sport. Je moet waanzinnig in balans zijn... Waar je dit soort afstanden goed kunnen rijden... En, en, ja, dit, dit op zo'n baan. Ja, er wordt natuurlijk al veel marathon gereden, eh, op allerlei, vooral eh, amateurniveau. Maar met deze specifieke eh, discipline die we nu hebben, ik denk dat het heel moeilijk is, eh, vorm te geven met eh, zes of acht man tegelijkertijd. Maar is het nodig? Want u zegt, nou, we moeten ervan genieten. Het is geweldig. Maar eh, blijkbaar zijn er veel geluiden die zeggen: het moet spannender. Het nee. is saai die 13 minuten kijken naar nee. eh, 10 kilometer. Is dat zo? Dat, nou, ik, dat, dat, he, er zijn meer sporten die innoveren natuurlijk. Ja, nou, het kan helemaal geen kwaad om dat te doen ook. Maar ik vind het nog steeds een fantastisch gebeuren. Die 10 kilometer is ook een, een prachtige afstand. In, en voor het wordt steeds sneller, het is nog maar 12 minuten. Ja. Dat, dat... U gaat ervoor zitten ook echt. Ja, ja, absoluut. Ja. Max. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Mijn gast vanavond is zakenman Koos Hendricks. De man achter een groot aantal indoor-skihallen in Nederland. Uw allereerste opende in Zoetermeer, Snow World, 96. Ik heb het ja. even teruggekeken. Ja. Volgens mij was Rukve tussen Breda en Roosendaal er één jaar eerder, hè? Uh, ja, ja. Nee, hè? Kijk... Uh, ja, dat, dat, was, dat had niet zozeer te maken met dat hij eerder was als wel met waar uh, we altijd mee te maken hebben. Dat zijn politieke zaken en hij kon daar in Rukven wat sneller uh, aan de slag. Maar is ook niet helemaal vergelijkbaar met watgene wat we hebben gerealiseerd in Zoetermeer. Uh, in want dat is eigenlijk een, een compleet wintersportdorp. Uh, we hebben daar een aantal faciliteiten bij die veel verder gaan dan wat er in Rukven is. Met alle respect voor ja. Renéke Broos, want die heeft ook een prachtig centrum ja. daar. Maar goed, u heeft uh, expansiedrift, want niet alleen Zoetermeer is er nu. Er is uh, ook Landgraaf, ja. de grootste van Europa. 520 meter ja. afdaling. Ja. Uh, en daar komen, want daar hadden we het over aan het begin van de uitzending... de Grote de Aarde, als we het hebben over skiën. Wie ja. komen daar zo al? Wie ziet u daar rondwandelen? Daar, we een paar hele uh, mooie voorbeelden van zijn... Maria Ries, de Duitse die uh, vorige week uh, Olympisch goud won op de afdaling die was bij ons in de zomer regelmatig gast om te trainen... met het Duitse team. En, uh, ja, het Duitse team met het Italiaanse team, Oostenrijkse Oostrijkse noemen ze maar op... welk land waar gesport wordt. Tot met Japan, Canada... Maar wat Argentine. doen ze dan op 520? Wat, want wat kunnen ze? Nou, het is een... Uh, juist voor de techniek is het heel erg goed. We hebben daar de mogelijkheid om ze te faciliteren met het hotel. Met uh, een hele grote fitness. We kunnen daar op hele specifieke onderdelen trainen. Het Zoals, is zelfs een, bijvoorbeeld? Nou als voorbeeld, we hebben daar de stoeltjeslift. Uh, ze maken een afda afdaling. En er worden op hele kleine onderdelen... verbeteringen in de techniek... inzetten van bochten en zo, wordt er gewerkt. Ze gaan met een stoellift naar boven. De video wordt afgedraaid met de trainer naast zich. En zo wil het, wel 100 keer wordt het wel honderd keer steeds weer hetzelfde gedaan. De omstandigheden die kunnen we helemaal creëren zoals we willen. Ze kunnen ijzige pistes krijgen, uh, oh ja. harde pistes, zachte pieces. Met dus u, daar... u zijn druk op de knop wordt het veranderd? Nou nee, dat gaat... we hebben altijd uh, teamoverleg de avond voor afgaand... aan de training die s morgens vroeg plaatsvinden. En dan worden die dingen die worden, uh, aangevraagd en worden zo uh, voorzien. En hebben ze dan, kunnen ze dan helemaal alleen met hun team? Of zijn er dan ook gewoon mensen zoals, uh, zoals ik... die daar terecht kunnen op datzelfde moment? Ja, we hebben vier pistes in ja, uh, wedstrijdpiesten. En die worden daarvoor uh, speciaal ingericht. En uh, waarom komen ze naar Nederland? Waarom komen ze naar u? Ja, uh, dat is begonnen toen we de World Cups mochten organiseren in, uh, in Landgraaf. Toen zijn we bekend geworden internationaal. En dan hebben ze het ervaren wat er allemaal mogelijk is bij ons. En zo is het begonnen. Uh, in de landen zelf, vaak zijn de sowieso uh, de laag gelegen. allemaal dicht. Je hebt wel wat kletsjes, maar die zijn ook niet altijd open. En zijn ook heel snel zacht als het wat warmer is. Dus bij ons hebben ze zekerheid als ze gaan trainen dat de faciliteiten optimaal zijn. En is het zo dat ze zo iemand zoals deze Maria wel eens wat tegen u zegt? Komt ze wel eens naar u toe? Heeft u wel eens een conversatie met haar? Ja, uiteraard. Ik heb met Al die mensen hebben contact. <lacht> nou, vertel eens even. Ja, een leuke anekdote. Nou, een van de mooiste en meest recente was, was van haar dat ze zei: die sneeuw is zo geweldig. Hadden wij dat maar in de Alpen? Ja, daar Kijken. word ik wel heel vrolijk van, dat begrijp je. Ja, dan bent u de hele dag blij. Ja, die dag is goed. Ja. Ja. En um, zeggen ze inderdaad ook van... Nou, wat, wat hier is, dat kunnen we nergens krijgen. En, en nou, dat is natuurlijk helemaal goed voor uw gevoel. Nou, het, het, het hele uniek is natuurlijk... dat wij in Nederland uh, geen bergen hebben. Het is allemaal heel vlak. Ja, dat al die atleten uit alle landen waar die bergen zijn... naar Nederland toekomen en zich voorbereiden op uh, ja. de wintersport. Ja, een soort kick voor u, denk ik. Hè? Ja, dat, uh, daar kan ik behoorlijk vrolijk van worden. Ja. Ja. U bent uh, een echte ondernemer. Hè? U uh, heeft expansiedrift, ik zei het al, ook naar het buitenland. Ja. We hebben nog een hele grote ondernemer, nog veel meer trouwens... maar ook een hele grote uh, Henny van der Morst... van onder meer het Pretpark Kalkar in Duitsland. Ja. We hebben hem gevraagd of hij nog tips heeft voor u. De Wijze Raad. Ondernemer, helaas, je kunt het niet leren. Het moet in je zitten. En er zijn bepaalde eigenschappen, creativiteit, doorzettingsvermogen. Ik denk dat dat een hele belangrijke punten zijn van een ondernemer. Een echte ondernemer ja, is dat je je doel nooit bereikt. Je blijft altijd ondernemen. ondernemer. Dat is het echte ondernemer. Ik heb uh, ZZP'er, dat is geen ondernemer, dat is zelfstandig werknemer. Een echte ondernemer is mensen die... Dat ondernemen en werkgelegenheid scheppen, dat is een hele belangrijke. En ik vind dat banken en overheid daar dus veel meer respect voor moeten hebben. Ja, nou, super wat Sneeuwwolf doet. Ik bedoel, dat is een echte ondernemer en die moet op handig gevraagd worden. Die, die scheppen werkgelegenheid, die bedenken nieuwe dingen. En er is altijd risico voor, een echte ondernemer loopt altijd op randje. Doorzetten, doorzetten gewoon als, je, als het moeilijk is, maar daar ben je ondernemer voor, daar vecht je voor. Nou, dus Hendrik van der Most. Um, ja, hoe ziet u dat? Is er een soort club van mannen en vrouwen die echte ondernemers zijn, Koos Hendricks? Nee, ik ben in ieder geval daar. Als er al een club is, ben ik lid van. Ik vond het trouwens erg leuk wat hij zei. Want al die dingen die hij zei, die, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ja, dat is, welke, uh, welke komt meteen nu dat hij denkt, ja, dat nu? Ja, ja, je bent een ondernemer of je bent het niet. Er is geen opleiding voor. Het vraagt uh, enorm veel energie. En wat hij ook zei, dat trekt het aan mij van, als ondernemer ben je nooit klaar. Ik hoop volgende maand 65 te worden. En dan wordt mij vaak, uh, Koos, wat ben je nou aan het doen? Je bent de hele dag. Ik zeg, ja, wat ik aan het doen ben, dat is bevoorrecht Ik vind het geweldig. Ik heb enorm veel plezier in mijn, uh, in mijn bedrijf. Het is ook een heel leuk product. Ja, dat, uh, dat is dan ook nodig, denk ik. Wil je er ook zoveel jaar mee uh, door ja. blijven gaan. Maar toen ik hem hoorde zeggen, um, je, je doel is eigenlijk, je doel is je doel nooit bereiken als ondernemer. Toen zag ik u fronzen. Ja, die doel is nooit je doel. maar je, ja, ik begreep niet precies waar die, uh, waar bedoelde. Maar wat, wat hij zei was, als je bent als ondernemer altijd blijf je ondernemen... en blijf je kijken waar de kansen zijn waar je, waar je kunt verbeteren... of opt optimaliseren of verbreden. Ja, altijd door. Want ja. u zegt zo'n leuk product. Wat is er dan zo leuk aan? Nou, het mooiste voorbeeld heb ik vooral in deze weken met de vakanties... met de kinderen en uh, als je dan ziet de plezier wat, wat de mensen... Dat zijn echt duizenden mensen die op een dag bij ons binnen zijn die ze in het product hebben, daar krijg ik waanzinnig veel energie van. Dat is denk ik voor mij de grote kick. Maar wist u dat ook, dat u dat plezier zou krijgen? Uh, dat weet je nooit van tevoren natuurlijk. Nee. Maar het was wel zo, in, voorafgaand aan mijn uh, Snow Worlds had ik winkels. En daar was het ook altijd, probeer er een, een, een ambiance in de winkel te hebben... waar de mensen zich gelijk uh, herkennen in, bijvoorbeeld in een wintersport gebeuren... door de terug, door de ja. uh, kloewaar enzovoort. En dat doorzetten, hè? is er een moment geweest dat u moest doorzetten, zoals hij zegt? Ja, dat, dat, dat heb je regelmatig. Daar, Noem maar eens iets. Uh, als je nu bijvoorbeeld kijkt, we zijn al acht jaar bezig bij de gemeente Zoetermeer... om een baanverlenging te realiseren. Hm. En dan heb je heel vaak dat je... Dat, dat je nou, dat nou, is klaar, weet je, dit is, uh... Nu ben ik het zat, bedoelt en nu, u? Ja, nu ben ik het zat. Want want het bedoel je niet. met doorzetten. <laughs> en dan toch, ja, dan ben je weer een paar weken verder... en denk je, nou ik ga nog eens een keer praten... Hm. En, uh, en dan komt er weer iets los en we hebben dan ook eindelijk bereikt dat we daar de, de baan uiteindelijk mogen gaan verleggen. Het is verlengen. gelukt. Ja. Waar haalt u dan het doorzettingsvermogen vandaan? Nou, dat, dat komt uh, als je dan kijkt. Uh, je, ik word door heel veel mensen aangesproken die daar al, al jaren mee leven en die die publiciteit ook in de krant allemaal zien die daarover is. Ze zeggen: het door en, uh, want het is geweldig als we dat straks hebben en ze worden daardoor ja dan. dan word je weer op het spoor gebracht. Ja. En bij Zoetermeer, uh, de gemeente, dacht ze... oh, daar komt hij weer, meneer Hendricks. Nou, de gemeente zelf, uh, dat gaat best wel goed... maar er zijn altijd mensen tegen. Ja, daar, uh, ja is dat zo? Is, er ook, is ondernemerschap ook altijd mensen tegen je krijgen? Ja, dat is iets... Uh, daar, daar word je altijd mee geconfronteerd... maar dat is niet, uh, daar zijn we niet de enige mee. Dat hebben eigenlijk alle ondernemers. Maar nare dingen? Nee, ik vind het niet echt nare. Die mensen die hebben ook een bepaalde ideologie... die moeten ze vooral hebben. Uh, maar... Wij maken er voor hele kollige dingen mee. Als je bijvoorbeeld neemt, er zijn een actiegroep die zijn tegen... want er is een sneeuwuil in het gebied waar wij de baan hebben. Maar er is dan bijvoorbeeld een inwoner... en die is ook bij zo'n informatieavond bij de gemeente. Die zegt, maar wacht nou even. Die sneeuwuil, waar jullie het over hebben, waar jullie bang van zijn... dat die gaat verdwijnen, die was er niet toen die hal er niet was. Die hebben zich ontwikkeld onder die hal. Daar hebben ze een plaats gevonden. En daar die leven zijn... in die hal? Onder de hal. Het is een grote open ruimte in de natuur. Onder de hal. Die gaat de lucht in in het Zoetermeer. En die, die man die kon vertellen, die had er echt verstand van. Een, iemand die met dat soort ding bezig is. Die, die waren er nooit toen die hal er niet was. Uh, dus, uh, Kortom. Ja. Argument uit de handen geslagen. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, risico's nemen noemde die ook, hè. Uh, Henny van der Morst. Die ja. zei, ja, dat hoort er ook bij, bij de echte ondernemer. Ja. Welk moment herinnert u zich als dat u dacht... ja, link eigenlijk, maar ik doe het toch? Ja, uh, dat is eigenlijk permanent. Wat er gebeurt als je nu de overweging, zoals we hebben... om in uh, Parijs te, te openen en in Barcelona... dan ga je het risico je vol in. Uh, je weet precies wat je allemaal tegen gaat komen... wat de kritische momenten zijn. Maar, wat is een kritisch moment in deze uh, processen? In die processen is het... Uh, wat, wat doet de gemeente? Krijg je genoeg gevoel bij ze? Krijg je genoeg support dat ze het oppakken? Maar en, dat zijn natuurlijk he, hele logge instanties vaak, gemeentes. Ja. Of die zijn geïrriteerd, die nemen die ja. man uh, zout op. Dat dit lijkt me ook ingewikkeld, want daar heb je dus mee te maken. Ja, ik hoorde hem ook zeggen, dat nee, je moet creatief zijn. Als ik dan terug ga in Landgraaf, daar uh, was een uh, gemeentebestuur, de gemeenteraad, die was valikant uh, tegen. En dat heb ik via de wethouder zo kunnen regelen... dat de mensen met een bus op een gegeven moment naar Zoetermeer zijn gekomen. 36 man. En die uh, bus toen die terugging... van die 36 waren er 35 voor. Hm. En er was er één tegen. En die uh, maakte zich excuus bij mij. Uh, toen zou de bus terugvaren in het En zei... Ja, ik ben eigenlijk ook voor, maar ik ben van de SP. En dan hoor je daar tegen te zijn. Missie geslaagd. Missie geslaagd, Ja. Um, u uh, heeft, heb ik begrepen, stoeltjesangst, hè? liftangst. En daarvoor bent u geholpen door uh, Lucas van Gerwe van de Stichting Valk. Goedenavond, meneer van Gerwe. Goedenavond. Ja. Um, Koos Hendricks durfde niet de stoeltjeslift in, wat toch vrij apart is als je hè, ski door indoor hallen maakt. Uh, wat herinnert u zich nog van die training? Want ik, er wel over, ik ja. Nou, dat ga ik zo aan hem vragen. Maar eerst eens even aan u. Wat, was hij een moeizame kandidaat? Was het ernstig gesteld met hem? Uh, nou, uh, coach Hendricks en ik kennen elkaar al iets langer. Want, uh, maar dat kan hij ook beter zelf zeggen eigenlijk. Van, uh, ik heb hem leren kennen omdat hij zich uh, gemeld heeft in de Stichting Volk... een vliegangst. En daar hebben we hem eerst mee mogen helpen. En uh, toen zeiden hij, ja, maar ik heb nog een probleem. Kunnen jullie me daar ook mee helpen? En uh, dat zijn we gaan doen. Hoe, hoe angstig was u? Maar... Nou, angstig. Ik heb heel veel gevlogen. Maar op een gegeven ogenblik. Uh, ik, die spanning was zo groot. Ik denk, nou, dat ga ik niet meer doen. Want, want wat uh, was de angst? Ja, de, de angst. De, ik denk dat het puur klasfobisch is. Was, en uh, dan wond dat, dat ik me zo enorm over op. Dat, dat u er niet uh, uit kon? Nee, ik denk dat dat. Ja. Of dat, dat hij neer zou is zitten het het met, met liftangst. En, uh, nou ja, de, die techniek is natuurlijk veel veiliger als dat je met de auto gaat. Dus mm -hmm. dat herken ik wel. Maar. Het, het overvalt je uh... Het ontwikkelde zich opeens. Ja, je, je roept dat op. Hè? Daar, uh... En daarvoor hebben ze bij de Stichting Valk... een uitstekende uh... opleiding, ja. zou ik maar zeggen. Maar toen en was daar ook opeens de stoeltjesangst. Ja, dat, dat ontstond zo terwijl wij terugvlogen uit, uh, uit Londen. Ik was toen uh, onder begeleiding nog uh, met die vlucht van Lucas. En dan zaten we met elkaar te, zo een beetje te filosoferen. Ik zei, komt dat nou hetzelfde op neer uh, als je hebt, als je in een stoellift zit? Dat, dat voel ik tenminste wel zo. En daar zijn we over verder gaan uh, filosoferen en dat heeft geleid tot een, uh, een cursus. En daar waren de eerste keer, toen we die vorig jaar in december hadden, of in december, alle mensen hier deelname, die er aan deelnamen, die zijn er vanaf gekomen. En er is onlangs weer één geweest met vijftien uh, deelnemers. En ook die hebben alle vijftien, door de uh, therapie hebben ze daar. Ja. Uh, Succesvol, tofomen. meneer Van Gerven. Hoe pakt u dat aan? Hoe, hoe zorgt u ervoor dat mensen dat verliezen, die angst? Het, ja, wat het bijzonder is... de mensen die zich aanmelden... die blijken ook vaak meerdere angsten te hebben. Dus niet alleen angst voor stoelslift, maar ook een beetje de achterliggende klacht... hoogtevrees of claustrofobie of controledrang. En die dingen die komen we ook tegen bij vliegangst. Dus dat we in eerste instantie... mensen heel goed uitleggen wat eigenlijk de emotie angst is. Wat we psycho-educatie noemen. Wat gebeurt er nou wanneer je bang bent? Want mensen hebben hele bijzondere ideeën erover, dat ze door de angst de controle... over zichzelf zouden kunnen verliezen... En dat is natuurlijk een heel angstig idee. Uh, dus dat doen we eerst. Daarna leren we ze allerlei vaardigheden aan. Hoe ze zichzelf onder controle kunnen houden. Dat ze niet gaan hyperventileren. Dat ze niet met overdreven spierspanning zitten. En heel erg transpireren. Uh, met een reisende hartslag. Daar leren we ze methoden voor aan. En dan langzaam gaan we met ze trainen ook. Dat ze die vaardigheden toe kunnen passen. In de lift. En dat is natuurlijk heel plezierig. Dat we in Nederland ja. een, een, een stoeldeslift hebben. En dat is dus gelukt bij uh, Koos Hendricks. Want wat was het moment dat u werd dus geconfronteerd met de, de vliegenangst, maar ook met de stoeltjesliftangst? Wat was het moment dat u dacht: en nu, nu moet ik gewoon er gewoon wat aan doen? Nou, tijdens de therapie. Uh, ik heb een aantal voorbeelden waardoor je zo uh, op, op jezelf teruggeworpen. En dat je wel moet uh, geloven in dat dat overwinbaar is. En dat, dat doen ze met allerlei uh, vormen van therapie. En die, bij ons was dat. Uh, Tijdens de therapie was bij mij het omslagpunt dat je als je genoeg afgeleid wordt... en dat gebeurde, en, je, en er werden twee vluchten nagebootst... in een, in een daarvoor ingerichte ruimte in de, op Schiphol... dat ik uh, dacht dat de eerste keer zou er heel veel turbulent zijn geweest. Dat was heel beklemmend. En wat bleek uh, tijdens het stukje uh, huiswerk wat je als waar krijgt tijdens een vlucht... als je dan afgeleid bent... Dan, dan, is dat, dan merk je helemaal niets van turbulentie. Nee. Dan, dan landt hij weer en dan heb je niet eens in de gaten... Nee, handen. een soort 100%. mindset is het. Dank u wel, Lucas van Gerwen, voor uw informatie van de Stichting Valk. Nog even terug naar u, Koos Hendricks. Want wat was het moment dat u dacht, ik moet er wat aan doen? Ik bedoel, dit was tijdens de therapie... maar wat was het moment dat u naar, naar Lucas van Gerwen toeging? Dat, dat was afgelopen jaar in april 2013 dat ik voor de negende keer naar Barcelona reed. Reed met de auto? Met de auto, dus, steeds. Ja. En hebben het nooit vervelend gevonden overigens. Maar op een gegeven moment ben ik er klaar mee. Ik denk, nou, als ik dat hier door wil zetten... die ontwikkeling in, uh, in Spanje, dan moet ik weer gaan vliegen. En dat was mij de overweging. En u bent ook niet in Sochi opmerkelijk genoeg. Heeft dat daar dan toch stiekem mee te maken? Nee, nee absoluut niet. Want uh, ik was vanuit het skiveren en ik zwaarder. de visum was klaar. Ik zou met mijn vrouw daar naartoe gaan. En omdat er enorm veel atleten zijn die bij ons... Uh, Getraind hebben afgelopen zomer, vooral op het Nederlands, ook de Paralympics. Die. Uh, mijn vrouw. Vlak voor die uh, Spelen waren enorm veel aanslagen. En de grote dreiging was veel om te doen. niet zei nou: we gaan het probleem niet opzoeken. Ik, uh, we, we gaan daar niet heen, punt. Oké, okay, dat was gewoon omdat. mevrouw uw vrouw bang was? Mijn vrouw is gewoon de baas over dat soort dingen. <lacht> Altijd? Wat mm. u zegt over dit soort dingen? Mm, ja. In dit geval wel. Ja. En daarom bent u ook niet gegaan, want u had ook kunnen zeggen... nou, dan mag jij thuis ja. blijven. Nee, nee kijk, dat, ze had dat niet gewaardeerd als ik al was gegaan. Want? Waarom niet? Nou, nee, ze, ze vindt het gewoon te gevaarlijk. En als u dan wel gaat, ik moet het natuurlijk zelf weten... dat wordt er even bijgezegd. Maar op de manier waarop zij het zegt, dan weet ik dat beter is ik het niet En waar leidt het toe als de, de vrouw de baas in huis is? Nou, dat, dat leidt tot niets. In die zin, dat gaat allemaal prima. We hebben allebei zo onze onze ons werkgebied. Ja. En is het zo dat u haar mening ook heel erg vraagt... als u weer iets nieuws initieert? Bijvoorbeeld zoals nu naar Shanghai of Barcelona? Uh, nee. Daarin bent u de man nee, nee, dat die houdt de koers zet. Ja, ja, ja. Ik wens u alle succes met, met alle nieuwe spannende ontwikkelingen. En met de beursgang niet vergeten. Dank je wel. Dank Koos Hendricks dus, ondernemer en uh, de man achter een aantal skihallen in um, onder andere Landgraaf, de grootste van Europa. 520 meter is hij daar, de afdaling. Dit was de uh, uitzending van Twee Dingen van Max voor deze dinsdagavond. Voor meer informatie en ook het terugluisteren van uitzendingen kunt u terecht op onze site dingen.nl. Na negen uur is er langs de lijn met de achtste finale van de Champions League. Manchester City speelt tegen FC Barcelona. En Bayer Leverkusen tegen Paris Saint-Germain. Morgen zijn we er weer met uh, twee dingen. En dan is mijn gast Wendy Bax. Zij wil euthanasie bij jongeren bespreekbaar maken. Omdat ze zelf ernstig ziek is. Interessant en boeiend en aangrijpend verhaal wordt dat. Nu eerst het nieuws van negen uur. En wat mij betreft een heel fijne avond. Dag.